7 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. Libische opstandelingen in het centrum van Tripoli. Positie van kolonel Gaddafi onduidelijk en dodental pukkelpop bijgesteld van 5 naar 4. De opstandelingen in Libië hebben de hoofdstad Tripoli vrijwel geheel in handen. Kort na middernacht bereikten ze het Groene Plein in het centrum van de stad. Tegenstand was er nauwelijks. Er werd wel geschoten, maar dat was vreugdevuur. Op het plein barstte een volksfeest los. Inwoners van Tripoli dansten en verscheurden posters van kolonel Gaddafi. De positie van Gaddafi zelf is onduidelijk. De opstandelingen hebben zijn commandocentrum nog niet veroverd. De militaire garde die Gaddafi beschermt, heeft zich overgegeven. Veel westerse regeringsleiders roepen Gaddafi op de handdoek in de ring te gooien. Maar de Libische leider liet gisteravond laat weten dat hij dat niet van plan is. Wel zou hij willen onderhandelen met de hoogste leider van de opstandelingen. Twee zonen van Gaddafi werden gisteravond in Tripoli gevangen genomen. Eén van hen is de beruchte Seif al-Islam. Het internationaal strafhof in Den Haag wil hem en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Het hof heeft de opstandelingen gevraagd de gevangen zoon over te dragen.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 De Syrische president Assad zegt dat zijn regime stevig in het zadel zit en dat het leger de situatie in zijn land onder controle heeft. Op de Syrische televisie zei Assad dat hij zich geen zorgen maakt over de volksopstand die nu al vijf maanden duurt. De toegezegde hervormingen gaan gewoon door, zei hij. In februari volgend jaar zijn er parlementsverkiezingen waar meerdere partijen aan kunnen meedoen, zei Assad.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 Dan het weer nog. Vandaag zonnige periode en later op de dag steeds meer hoge bewolking. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen een stuk warmer, 24 tot 28 graden, maar wel benauwd. En later op de dag volgen regen- en onweersbuien. Daarna iets minder warm en het blijft buiig. ANWB-verkeersinformatie. Ten noorden van de grote rivieren komt plaatselijk nog steeds dichte mist voor. Hou daar rekening mee. Files op de A12, Duitse grens richting Arnhem... bij knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort... tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Charloes, 5 kilometer. Langzaam rijdend verkeer op de A27 Gorkum richting Utrecht. Bij knooppunt Rijnsweert drie kilometer file. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort 5 kilometer file. Een treinmelding door een aanrijding op het spoor... hebben reizigers tussen Heer Hugo Waard en Schagen meer dan een uur vertraging.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 Goedemorgen. Het einde van het regime van Gaddafi lijkt nu toch wel aanstaande. Opstandelingen zijn doorgedrongen tot in het centrum van Tripoli en werden daar met open armen ontvangen op het groene plein. Everyone is uh, happy because uh, we entered uh, Tripoli. Gaddafi is leaving soon. Onze verslaggevers zijn in Libië, in Tripoli of op weg daarnaartoe. We proberen ze te bereiken, dat lukt slechts af en toe. Laatste nieuws over het verloop van de strijd krijgt u natuurlijk wel. Colonel Gaddafi is de macht in de hoofdstad ook kwijt. Kort na middernacht namen de opstandelingen de stad in. Op het bekende Groeneplein brak een waar volksfeest uit. As you can see behind me, celebrations are taking place. There is a party in the Libyan Capital tonight. And the people of Libya are now in charge of their capital hoofd van de opstandelingen reageerde tegen nieuwszender Al Jazeera... verheugd op de inname van de hoofdstad. Hij dankte God en sprak de hoop uit dat de inwoners van Tripoli... de veiligheid bewaren en bewaken. We want to thank God for this victory. We want to congratulate our people this victory, our people that suffered from this regime. We call on the residents to maintain their city, to maintain their achievements, and to protect the security of the people and the city. Gaddafi zou zich schuilhouden op zijn militaire complex, via een woordvoerder laat hij weten bereid zijn te onderhandelen over zijn overgave hans Melissen van de Wereldoproep is onderweg naar het centrum van Tripoli. Vanmorgen sprak hij met mij vanuit een voorstad van de Libische hoofdstad. In Zavia ben ik net wakker geworden. Het ziekenhuis waar ik gisteravond binnenkwam, uh, tegelijk met heel veel gewonden en doden ook. Uh, ik heb hier kort en onrustig geslapen omdat het de hele dag uh, doorging. Wel, de laatste uur is het uh, vrij rustig hier nu. En dat zegt misschien ook al wat over de situatie op dit moment verderop. Uh, op dit moment wordt er niet aan deze kant zwaar gevochten. Uh, je hebt het hier over de westkant van Tripoli dus. Ja, dus mochten we al de indruk krijgen dat het makkelijk gaat in Tripoli... Tripoli dat is bepaald niet het geval. Ik, nee, ik, ik gebruik het woord niet over op dit moment. Hè. Het is op dit moment rustig. Ja. Uh, maar het is zwaar geweest in ieder geval. Je, je moet echt hier bijna uh, per uur het in de gaten houden... omdat de zaken zo snel veranderen. En uh, in het ziekenhuis... Ik heb met allerlei mensen gesproken net die zeiden van ja, de weg naar Tripoli moet veilig zijn, maar je kunt misschien nog beter even wachten. Ik ga zo meteen wel in een burgerauto verder rijden, want je lift kan hier ook een, een rebellenauto zijn en dat heb ik liever niet. Want je weet maar nooit of er, er wat ze vijfde kolonne mensen noemen, die, die dan achter zijn gebleven om nog iets te doen. Maar op dit moment zijn er mensen op het Groene Plein in Tripoli, uh, dat is omgedoopt op Martellarenplein, uh, ja, aan het dansen, aan het zingen... Uh, dus als je dat plein in handen hebt, heb je eigenlijk uh, ja, Tripoli in handen... en eigenlijk daarmee ook wel uh, uh, Libië. Alleen dan moeten we de mensen die in het oosten vechten nog een beetje aan wennen, denk ik. Ja, wat heb jij al gehoord over eventueel opstappen of vluchten of gevangen nemen van Gaddafi? Ja, het is onduidelijk. De laatste berichten zijn dat hij zelfs in die compound zou zitten. Dat er ook berichten zijn dat hij het land al uit zou zijn. Um, niemand weet dat precies, alleen... Het wordt dan bijna zo'n zo situatie als in die voorkeurs waarbij een uh, president die, die niet wilde opstappen... ook ergens in een, uh, ja, in een donkere hol zat en daar uitgetrokken werd. Maar ja. in, in feite ben je niet meer aan de macht natuurlijk op, op dit moment. Je zit er nog wel, maar in, is natuurlijk de zaak verloren als je je hoofd dat kwijt bent. Je, ja. je vertelde het al, op dat Groene Plein in Tripoli wordt er dus gefeest. Hoe is die stemming bij jou daar bij de opstandeling? Ja, dat is een mix van, uh, van vreugde die hier uh, ook met veel schoten in de lucht... Uh, gepaard ging, maar ook verdriet. Uh, ik stond net in het mortuarium, dat is geïmproviseerd, er lagen uh, zeven dode uh, mannen. En ja, daar staat familie, die komt dan hier naar binnen met bezorgde gezichten en ontdekken dan door de doeken op te tillen. En er zijn soms verminkte gezichten ook wel, maar nou, ze ontdekken dat het dan hun dierbaren zijn. En dat zijn natuurlijk uh, ja, uh, zware momenten voor deze mensen, terwijl ze dan wel meteen weer hè, de geloofs. Uh, kreten aanheffen uh, en ook zeggen trots te zijn op hun familie die uh, gestorven is voor een vrije Libië en dat uh, tempert het enthousiasme uh, totaal niet eigenlijk uh, mensen zoeken hun steun dan in het uh, geloof je hoort nu weer achter mij een uh, ambulance binnenkomen nou het is ook nu net uh, licht geworden en misschien vinden ze ook nog mensen dat is ook wel eens gevallen. Uh, in de chaos van uh, hoe die zaken dan gaan uh, vind je soms was later weer gewonden of doden. Maar ook opmerkelijk, tegenover uh, die kamer van het mortuarium... Uh, ...lagen drie gewonde strijders van Gaddafi. En die hadden ze wel op een bed gelegd, met een infuus ook, en een bewaker daarbij. En die lagen daar te kreunen. Eén had een zeer diepe buikwond, dat was lelijk dichtgenaaid... ...en uh, smeekte mij om uh, iets te gaan doen daartegen. Um, maar ze krijgen wel behandeling van de doktoren. Maar dat is ook wat er gebeurt. Er zijn krijgsgevangenen gemaakt. En een van die krijgsgevangenen van die drie zou iemand uit Niger zijn. Maar die was zo slecht uh, eraan toe dat ik hem niet kon aanspreken daarop. En dat vind ik vind ook niet dat je dat hoort te doen uh, op het moment dat daar iemand gewond is. Hans-Jaap Melissen een uur geleden en nu aan de telefoon. Hans-Jaap Melissen. En daar moeten we onmiddellijk gebruik van maken. Want de verbindingen zijn af en toe zeer moeilijk. Hans-Jaap, inmiddels ben jij op weg naar Tripoli? Ja, we staan even stil omdat uh, wat gedoe was over uh, militairen van kadaffen die in burgerkleding ergens zouden zijn. Dus toen aarzelden de mensen met wie ik... Uh... Verder ging rijden. Dus ik regel nu even een andere rit. Maar dan rijd ik verder naar Tripoli. Uh, het is weer daglicht en je kunt uh, verwachten op die route, dat soort mensen misschien nog. Maar eigenlijk uh, denk ik dat het vrij rustig is als ik met ambulancechauffeurs uh, spreek, dan zeggen ze: je kunt heel goed de stad inrijden. Uh, er zijn wel schietgeluiden, uh, want het is heel veel vreugdevuur. Of er wordt uh, nog gevocht in bepaalde buurten. Ja, ik kan me voorstellen Hans, dat jij nu niet de enige bent die naar Tripoli reist. Is het inderdaad druk die kant op? Ja, dat was ook gisteren eigenlijk al druk. Heel veel mensen voelden het wel aankomen. Het ging al natuurlijk ontzettend snel ineens. En mensen kwamen vanuit Tunesië ook teruggereden. Uh, de grens over mensen die maanden geleden uit Tripoli zijn gevlucht. En die willen zo gauw mogelijk natuurlijk naar hun huis terug. Naar hun familie. Sommige familieleden zijn achtergebleven. En ja, die, die hebben ook de nacht gebruikt om, om door te rijden terug naar hun eigen hoofdstad. Ja. Wat, wat voor berichten hoor jij uit Tripoli? Bijvoorbeeld over uh, nog verzet daar. Want je sprak net al over strijders van Gaddafi. Die Gaddafi trouw zijn gebleven. Uh, ik kan me voorstellen dat het nog wel degelijk gevaarlijk is. Niet iedereen legt de wapens gelijk neer. Ja, ik denk eigenlijk dat... Uh, dat die, die zijn meer geruchten ook. Hè. Ik heb die mensen niet gezien. Uh, maar dat zou natuurlijk altijd een paar wanhopige mensen. Uh, er zijn berichten ook van, van mensen die als huurlingen eruit zagen. die ineens naar de rebellen toereden vanaf de, vanaf de stad. Uh, en dan schiet op die rebellen af kan rijden in een burgeroutje. en dan natuurlijk compleet overhoop werden geschoten uh, uit een soort wanhoopsdaad. Die mensen hebben natuurlijk veel te vrezen, dat bleek ook al in het oosten. Als je met een donker zwart uiterlijk en je komt uit Niger, ja, dan, dan ben je vrij gauw verdacht. Er zijn ook heel veel uh, mensen die onschuldig waren, dat bleek uit onderzoek van Human Rights Watch, uh, die mishandeld zijn of gedood, omdat men dacht, oh dat zijn huurlingen. Dus er zijn huurlingen, maar de mate, uh, mate waarin ze hier aanwezig zijn is een beetje onduidelijk. Het is een soort acceptatie van de Libiërs. Uh, dat er andere mensen zijn die de slechte dingen doen. Maar dat is natuurlijk een burgeroorlog tussen Libiërs en Libiërs ook vooral uh, geweest. Of nog aan de gang natuurlijk. En uh, ja, de, dat soort elementen spelen dan nog. Dat die mensen misschien wel hopig zijn. Maar ik hoor vooral veel over rust in Tripoli. Nog iets gehoord over of van Gaddafi? Nee. En uh, het feit alleen al dat, dat die man uh, met audioboodschappen het moet doen... blijkt dat hoe erg hij in het nauw zit. En zou hij in die compound zitten? Het zou kunnen. Uh, ik vind het opmerkelijk ook, hoor, dat twee zonen van Gaddafi te pakken zijn genomen. Uh, dat verklaart denk ik ook een beetje... Uh, de overmoed die aan de Gaddafi kant is geweest, dezelfde overmoed waarvan de rebellen lang beschuldigd zijn, uh, maar die toch het uh, pleit in hun voordeel hebben kunnen beslechten. En de, de enige onzekerheid, of ja, er zijn heel veel onzekerheden voor de, deze komende dag, is natuurlijk ook ja, die fronten in het oosten van het land, hè, bij Brega, bij Misrata. Het zijn allemaal plekken waar uh, tot nu toe steeds gevochten wordt tegen Gaddafi troepen. Maar hoe gaan die troepen reageren? Weten die exact... Uh, hoe de ontwikkelingen zijn en wat gaan ze dan doen. Maar ja, op het moment dat ze weten dat hun leider uh, bijna niks meer kan doen... dat zijn zonen uh, worden opgepakt... dan denk ik dat er veel opportunisme zal zijn... Uh, net zoals dat hier nu al rond Tripoli gebeurt. Dat mensen gewoon denken van ik ga naar mijn eigen familie... ik trek mijn militaire kleren uit en ik stop ermee... en ik sluit me aan met de rebellen dus. Dan... Hans-Job Melis op weg naar Tripoli. Hij doet voorzichtig. En wij volgen hem op zijn tocht daar naartoe... en hopen later ook nog weer verbinding met hem te krijgen laatste nieuws over Gaddafi heeft misschien wel Mark Bineman, buitenlandredacteur volgt de internationale media... Jazeera, CNN en al die stations die daarover berichten. Mark, weet jij nog iets meer over Gaddafi? Over Gaddafi zelf weet ik niks meer. De CNN meldt wel dat een derde zoon van Gaddafi is gearresteerd. Hm. Hij heeft er zes... Dus dat wordt op een gegeven moment een kwestie van wegstrepen. Maar een derde zoon zou zijn gearresteerd. Uh, wie dat is, is nog, is nog onduidelijk. Ja. Wat beter om meer te weten gekomen. Nou, op hetzelfde, CNN, uh, hetzelfde CNN had contact met een bewoner van, uh, van Tripoli, telefonisch. En die zei dat, uh, dat er enorme blijdschap heerst in, uh, in, in Tripoli. Onder de meeste bewoners, want er zullen natuurlijk ook nog veel aanhangers zijn van, van, van Gaddafi daar. Um, de rebellen die hebben, of de opstandelingen moet ik zeggen... die hebben inmiddels het, uh, het Groene Plein omgedoopt in, in het Martelaarsplein... En BBC meldt dat er toch nog uh, hevige vuurgevechten zijn in het centrum van, uh, mm. van Tripoli. Dan kan ik me voorstellen dat dat feestvieren op dat Groene Plein um, niet, niet uh, zonder gevaar is. Nou, dat lijkt me niet, inderdaad. Want als je, als je BBC-berichten moet geloven... dan zijn, is er, zijn er nog hevige vuurgevechten gaande in het centrum. Um, waarschijnlijk in een ander deel van het centrum. Dus dat is zeker niet zonder gevaar, nee. nee. Goed, hartelijk dank, Mark Biederman. Hij volgt internationale media over uh, Libië en natuurlijk Slag om Tripoli. U hoort hem weer. Hij Blijft dat volgen en als er nieuws is, dan meld hij zich. U kunt het nieuws ook volgen via internet, via onze website nos.nl. Een live blog vindt u daar. En daarop ook al het nieuws. En u kunt natuurlijk ook gewoon blijven luisteren. Uit ja, NOS Radio 1 journaal Het bewind van Gaddafi wankelt uh, natuurlijk. U hoorde daar alles van. Hoe is het eigenlijk in Syrië? Hoort u zo weer. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, ten noorden van de grote rivieren komt nog steeds plaatselijk dichte mist voor. Houdt u daar rekening mee? Uh, op de weg is het relatief rustig. De langste file is maar 4 kilometer op de A12... Uh, ...Duitse grens richting Utrecht tussen Duiven en Arnhem-Noord. En nog een treinmelding. Door een aanrijding op het spoor hebben reizigers... ...tussen heer Hugo Waard en Schagen meer dan een uur vertraging. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Terwijl Gaddafi wankelt, lijkt de Syrische president Assad nog stevig in het zadel te zitten. Contact uh, hebben we nu met een Nederlandse journalist. Hij uh, werkt in Damascus, maar vanwege de situatie in Syrië uh, noemen we zijn naam natuurlijk niet. Ook uh, met Syrië zijn de verbindingen lastig, krijg ik nu door. En daarom houdt u dat gesprek te goed. Goed, ook dat blijven we proberen. Verbindingen zijn vanochtend problematisch. Maar we doen ons best. Het is uh, tien voor half acht trouwens... Het was een veelbesproken editie van Lowlands, want daar gaan we het dan nu over hebben, dit jaar. Natuurlijk vanwege het drama op Pukkelpop, dreigende onweer en de, volgens de critici, slechte programmering. Toch is het Lowlands Festival vlekkeloos verlopen. Merkte ook verslaggever Paul Sanders. <middels> Het Lowlands Festival is voorbij. Mensen gaan vanochtend weer weg, pakken hun teentjes in, laten over het algemeen hun rotzooi liggen en gaan dan vervolgens uitrusten van drie dagen festival. Voorafgaand aan deze editie van Lowlands was er veel kritiek, want er stonden geen headliners op de programmering. Geen grote namen, geen publiekstrekkers. Festivaldirecteur Erik van Edenburg zei voorafgaand aan het festival dat de bezoekers toch niet teleurgesteld zouden zijn. We hebben nooit veel, heel veel grote headliners gehad. Uh, simpelweg omdat de filosofie van het festival is dat je inderdaad jonge nieuwe bands ontdekt. En, en we hebben natuurlijk te maken gehad met een krankzinnige hype. In twee uur waren alle kaarten weg. Uh, en daar zullen ongetwijfeld mensen bij gezeten hebben die, die, die alleen maar komen op de goede naam die we dan hebben. Maar dan teleurgesteld zijn. En, en, uh, maar goed, die, die zullen in een jaar loonings meemaken. En dan uh, heb ik ze hopelijk overtuigd dat het uh, zo ook heel goed kan zijn. En, en voor echt, mensen die echt van grote namen festivals houden... die moeten naar, naar Pinkpop gaan of naar Werchter. Of, of, of, uh, maar wij houden ons aan dat ideaal... van kleine en middelgrote bands presenteren aan een groter publiek. Maar goed, dat kan de directeur wel zeggen. Maar hoe zit het met de bezoekers? Zijn ze ook inderdaad niet teleurgesteld in het aanbod... dat ze voorgeschoteld hebben gekregen tijdens Lowlands... Het gaat niet om de grote naam op Lowlands. Nee. Het gaat om Lowlands zelf. en Wat er staat, het is in Sim eigenlijk helemaal niks. Nee. Wat is Lowlands? Uh, samen, gezellig, camping zitten, uh, rondhangen op het terrein, uh, dat is Lowlands. En maakt het dan eigenlijk wat uit wat er of wie er speelt? Nou ja, je hebt alle genres zijn vertegenwoordigd. Dus het maakt helemaal niks uit. Nee, ik, ga al, ik ga al een poosje naar Lowlands toe. En uh, ik vind eigenlijk de sfeer is altijd al. Uh, ja, is een van de belangrijkste dingen. En heel vaak ontdek je tussendoor ook wel uh, namen die je helemaal niet kent, waar je nog nooit van gehoord hebt. En uh, dat blijkt dan in één steen goed te zijn. Dus uh, ja. nee, dat vind ik nooit zo'n probleem eigenlijk. Maar... Nee, ik ben niet een headliner-type. Nee, dat vind ik helemaal niet belangrijk. Wie er speelt? Um, nou, eerst, eerst ook de sfeer, ja. Nee, nee dat uh, is niet voor mij het belangrijkste. Nee. Nee. Hoe geldt dat voor jou? Heb jij, heb jij de grote namen gemist? Nee, ook niet. Voor mij is het gewoon het sfeertje wat hier is en de gezelligheid. En als er dan gewoon leuke muziek is, daar gaat het om. De grote namen die zijn niet per se uh, doorslaggevend om wel of niet te gaan. Nee. Maakt het het juist leuk, zo'n festival, dat je misschien wel bandjes ziet die je eigenlijk nooit ja, ziet zeker. spelen en je ze gaat ontdekken? Zeker, ja. Heb jij iets ontdekt, deze Lowlands? Ik denk dat ik dit nog ga ontdekken. En wat is dit? Uh, hoe heet ze? Ze staan allemaal binnen. Ja, en weten ze ja we zijn uh, getipt. Dus ze staan, de rest staat binnen. Het is dus een Zweedse zangeres. Uh, je moet er nog zo ontdekken gaat, dat je ook ja, haar naam nog even ja, moet ontdekken. Ja, die moet ook nog even binnenkomen, ja. Ja, ja. Maar dat maakt het leuk. Wat ja. nou, mooi is, dan ga je even terugkijken. Van wie was dat? En dan na Lowlands kan je dat dan gaan luisteren alsnog. En sommigen zijn wel heel tevreden over het festival. Uh, ja, voor mij is het altijd een team. Ja, ik bedoel, ja, anders kom ik hier niet, zou ik hier niet altijd weer terugkomen. Nee. Nou, ruimte voor verbetering. Uh, 9,5. Nou, dan is er niet veel ruimte voor verbetering. Ah, we blijven eraan we werken. <laughs> Dankjewel. je wel. Oké, okay, graag gedaan. Tevreden bezoekers van Lowlands Festival is goed verlopen afgelopen weekend. Dan de situatie in Syrië. Syrische president Assad zit na vijf maanden opstand nog altijd stevig in het zadel. Althans, zo lijkt het. Nu contact met een Nederlands journalist. Ik zei het al eerder, hij werkt in Damascus, Maar vanwege de situatie daar en vanwege zijn eigen veiligheid uh, zal ik hem niet bij naam noemen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteravond naar de televisie gekeken. Na dat interview met Syrische president Assad... heeft hij nog iets opzienbarends gezegd? Um, nou, eigenlijk niet. Hij heeft, uh, hij heeft eigenlijk gezegd van... Nou, in februari zijn er uh, verkiezingen. Dat voelde mensen al wel aankomen dat dat eraan zat te komen. Um, hij heeft een handreiking gedaan naar de jongeren in, uh, in Syrië. Dat heeft hij onder andere een voorbeeld voor het Midden-Oosten genoemd. Nou ja, veel jongeren zullen hier niet echt door... Uh, tevreden gesteld worden. En daarna heeft hij uh, aangekondigd dat er volgende week uh, politieke partijen zich mogen gaan inschrijven. Hm. En die mogen dan in februari met uh, de verkiezingen meten. Ze dus heeft hij nog wat andere zaken gezegd. Maar ik heb zelf niet heel veel verbazingwekkend nieuwe dingen gehoord. Het hm. zijn allemaal toch wel verwachte, de verwachte dingen. Nou, hebben Syriërs al gereageerd op deze toespraak? Uh, nou, ik, ik heb gisteren eventjes een rondje gemaakt. En um, ja, mensen reageren verschillend. Um, kijk, het, het, is ook een, het land is op dit moment een beetje verdeeld. Uh, wat, wat we vooral in, het, in, het, in Nederland zien is natuurlijk uh, de protesten. Hè? Mensen die, uh, die, die, die zetten filmpjes op YouTube en dergelijke en dat gaat de wereld rond. Maar er zijn wel degelijk ook heel veel mensen die nog steeds achter de president staan. Ja. Ja, dus je hebt, kijk, als ik zelf een inschatting moet maken, dan denk ik dat... 30% van de mensen uh, toch echt harde supporters zijn van uh, de president. Dan heb je 30% mensen die uh, de straat op gaan... en 40% die, die daar een beetje tussenin hangt. En die, ja, die gaan voor de stabiliteit. En die gaan dus eigenlijk mee met uh, ja, wat voor hen het beste is. Ja, en, en, voor, en voor die, en... die mensen die er tussenin hangen, die 40%, zou het daarvoor dan genoeg zijn, die nieuwe verkiezingen? Nou... Ik heb het gevoel dat mensen de president vooralsnog het voordeel van de twijfel willen geven. Uh, met name de mensen die uh, ja, toch het belang van stabiliteit in het land uh, inzien. Die, ja, die geven tot nu toe de president nog eigenlijk ja, uh, het voordeel van de twijfel. Van, God, laten we dan februari afwachten in plaats van nu te vragen om uh, de val van het regime zoals... Ja, de demonstranten op dit moment doen. En ik moet zeggen dat de demonstranten in het oog van vele Syriërs ook een soort van doorn in het oog is. Omdat het toch ja, een stukje ja, stabiliteit uh, wegneemt in het land. Hè. Mensen, toeristen zijn weg. Uh, bedrijven trekken zich terug naar nou, de EU en de of niet, verschillende EU-landen. En uh, de Amerika die hebben uh, ja, om het uh, aftreden van de president gevraagd. Nou, dat draagt niet allemaal niet bij aan een stabiel land en aan... Uh, ja, uh, handel en dat soort zaken. Situatieontwikkelingen in Libië. Zou dat, dat steun in de rug kunnen zijn van de opstandelingen, de, de, de demonstranten? Ik denk, kijk, de, de mensen die de straat op gaan... die, uh, die zien alles als een stukje support. Uh, die, die zijn ook blij met het uh, feit dat, uh, dat die Europese landen en Amerika uh, aangekondigd hebben... dat uh, of in ieder geval uitgesproken hebben dat uh, ze tegen de president zijn. Alleen, ik denk, kijk, de waarheid... Het, het, is, het is moeilijk om, om te kijken wat... Uh, er zijn verschillende dingen aan de hand. Kijk, de, de, de, de um, uh, overheid geeft heel erg duidelijk aan... van, goh, hè, wij, wij, wij, zijn, uh, uh, wij willen graag dat het systeem verandert. En wij zijn bereid, hè, in februari zijn de verkiezingen... En het gaat een beetje om wie vertrouw je. En uh, de overheid geeft aan ook dat er... Uh, tegen opstandelingen gevochten wordt, dat het geweld wat wij op televisie zien niet enkel uh, en alleen door, uh, door de overheid uh, toegepast wordt, maar ook vanuit de burgerbevolking of vanuit opstandelingen. En het is heel moeilijk om na te gaan wat precies waar is en wat niet precies waar is. Het lijkt alsof ja, kan het bestrijden, het debat is ook een beetje gepolariseerd op dit moment. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Ja. Valt er iets algemeen te zeggen over de stemming in uh, Damascus? De stemming in Damascus is redelijk rustig. Zoals ik zeg, je hebt wel elke dag heb je demonstraties. Uh, die demonstraties. Die demonstraties, uh, ja, dat is een beetje een uh, straatritueel. ritueel. In verschillende, verschillende buurten uh, ja, gaan mensen er, elke dag de straat op. En uh, ja, daarnaast uh, is het eigenlijk vrij rustig. Mensen wachten later af wat er gaat, uh, gaat komen. En de meeste mensen gaan er nog vanuit dat het allemaal wel goed komt. Ja. Maar uh, ja, de tijd zal het moeten leren. Goed. Hartelijk dank, Nederlandse journalist in Damascus voor het verhaal over de toestand op het ogenblik in Damascus en de rest van Syrië. Kredietcrisis, schuldencrisis, duizenden meningen. Hoe ga je daar als belegger mee om? Mijn naam is Mark Glazenen, fondsmanager bij Robeco. Wij hebben geleerd in dit soort tijden het hoofd koel cool te houden...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 Het NOS-journaal. Libische opstandelingen in het centrum van Tripoli... en positie van kolonel Gaddafi onduidelijk. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De opstandelingen in Libië hebben de hoofdstad Tripoli vrijwel helemaal in handen. Kort na middernacht bereikten ze het Groene Plein in het centrum van de stad. En tegenstand was er nauwelijks. Er werd wel geschoten, maar dat was vreugdevuur. Op het plein barstte een volksfeest los. Schieten en ook vuurwerk op dat Groene Plein. Ook op andere plekken in de hoofdstad Tripoli gingen mensen de straat op. En sommigen schreeuwden om het hoofd van Gaddafi. De positie van Gaddafi zelf is onduidelijk. De opstandelingen hebben zijn commandocentrum nog niet veroverd. Hans-Jaap Medersen van de Wereldomroep. De laatste berichten zijn dat hij zelfs in die compound zou zitten. Er ook berichten zijn dat hij het land al uit zou zijn... Niemand weet dat precies, alleen in feite ben je niet meer aan de macht natuurlijk op dit moment. Je zit er nog wel, maar in wezen is natuurlijk de zaak verloren als je je kwijt bent. De militaire garde die Gaddafi beschermt, heeft zich volgens de opstandelingen overgegeven. Al wordt dat weer ontkend door de woordvoerder van Gaddafi. Dit is false informatie. Mensen komen op dit moment nog steeds into Chubuli in de thousands om de regering te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 There was heavy sounds of gunfire and explosions. I just hope that security and stability come to Libya and the entire Muslim world. De rebels die mij hebben gearresteerd, waren erg vriendelijk en hebben mij niet pijn Hij is goed behandeld, zegt Mohammed Al-Kadhafi. De andere zoon die is opgepakt is de beruchte Saif, eh, Saif moet je zeggen, Al-Islam. Het Internationaal Strafhof in Den Haag wil hem en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Het Hof heeft opstandelingen gevraagd de gevangen zoon over te dragen. President Obama volgt de ontwikkelingen op zijn vakantieadres. Volgens Obama is het tijdperk van Gaddafi voorbij. Hij zei dat de Amerikanen de opstandelingen blijven steunen... bij de overgang naar een democratisch Libië. En de enige wereldleider die Gaddafi blijft steunen... is de Venezolaanse president Chavez. Die veroordeelde de opstand en de rol van de Amerikanen en de NAVO in Libië.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 Het noodweer op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft niet aan vijf mensen het leven gekost, maar aan vier. Dat melden Belgische kranten. In een ziekenhuis stierf iemand enkele uren nadat hij een kritieke toestand was opgenomen. En in de chaos werd hij meegeteld met de doden van Pukkelpop, terwijl hij daar niks mee te maken had. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Deze week speelt zich boven Nederland een strijd af tussen warme lucht boven het Europese vasteland en koele lucht vanaf de oceaan.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 Ten noorden van de grote rivieren komt plaatselijk dichte mist voor. Verder is het relatief rustig op de weg in Nederland. Des te vreemder is de file op de A37 Hogeveen richting knopend Holsloot. Tussen Nieuwlanden en Oosterhesselen 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Verder nog melding van de treinen. Door een aanrijding op het spoor hebben reizigers tussen Heer Hugo Waard en Schagen meer dan een uur vertraging.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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Vanochtend veel over de strijd in Libië en het einde, aanstaande einde van het regime van Gaddafi. BBC-correspondent Matthew Price bijvoorbeeld is in Tripoli. Hij bericht hoe de stad er vanochtend bij ligt. Ik kan you vertellen dat er een gunfire is uh, behind me. Quite a distance away we denken dat het mogelijk is dat het de strijd is voor for Colonel Gaddafi's compound hier uh, in Tripoli. Er is een heel of gunfire en het is duidelijk. From our vantage point in this part of the city, it's about three miles to the south of Green Square that there are still areas of Tripoli which are controlled by pro-Gaddafi forces. So it would be my assessment that the battle is not yet over for control of Tripoli. Ik hoor geweerschoten om mij heen. Er zijn duidelijk nog steeds gebieden in Tripoli die in handen zijn van de troepen van Gaddafi. Strijd om Tripoli is nog niet voorbij. Price bericht vanuit zijn hotel omdat het volgens hem niet veilig is om op de straat op te gaan. I mean I haven't been able to, to, to go outside the perimeter of the hotel in which I'm in at the moment because there are still pro-Gaddafi forces out on the road there and we're just simply not sure of the security of the situation here. Moving around Tripoli at the moment uh, is a rather nerve-wracking affair. BBC-correspondent Matthew Price in Tripoli. Ook onze verslaggevers zijn in Tripoli en of op weg daarnaartoe. We proberen daar contact mee te krijgen, zodra dat lukt. Hoort u dat? Mark Biederman volgt ondertussen de internationale media. Uh, Mark, wat, wat weet jij over de gevechten nog in Tripoli? Al Jazeera meldt dat... Uh, die hebben ook weer contact gehad met een andere bewoner daar um, in Tripoli. En die, die meldt dat vier gebieden nog in handen zouden zijn van pro-Kaddafi-strijders... Uh, uh, Um, waaronder de wijk Binnen Assur. dat is iets ten oosten van, van het centrum van Tripoli. En in het zuiden van Tripoli uh, rond, de, rond de compound van, van Gaddafi. Dat, ja. zijn, dat zijn in ieder geval nog gebieden die in handen zouden zijn van pro kaddafi strijders um, Er zouden ook nog uh, een hoop sluipschutters uh, actief zijn op daken van, van, uh, op daken van gebouwen. Um, en een CNN-verslaggevers uh, meldt dat er nog uh, honderden uh, uh, opstandelingen op weg zijn naar Tripoli. Zij is aan de rand van de stad en ziet daar echt tientallen trucks uh, binnenrijden met, uh, met, uh, met, met opstandelingen, gewapende opstandelingen. Ja. Um... Dat hoorden we ook eerder van onze correspondent. Anja jap hij is ook mm. op weg naar Tripoli en meldt ook dat het druk is die kant op. Mm -hmm. Maar niet ongevaarlijk dus. Er worden is nog gevochten. Er zijn sluipschutters. Uh, eerder meldde je ook de arrestatie van een derde zoon van Gaddafi. Ja, ik ben er inmiddels achter wie dat is. Dat is uh, Mohamed al Gaddafi. Dat is de oudste zoon van, uh, van, uh, van de, de, de, de De kolonel. Um, hij is weliswaar de oudste zoon, maar hij speelt geen belangrijke politieke rol. Hij heeft nooit een belangrijke politieke rol gespeeld. Hij is de zoon uit het eerste huwelijk van, uh, van Mohammed Gaddafi. Uh, hij uh, bekleedde functies als uh, het, uh, voor het, het Libische uh, Olympisch Comité en dergelijke. Maar politiek uh, gezien speelde hij geen, uh, geen belangrijke. Hij is 7 is eigenlijk wel de belangrijkste zoon. En die hadden ze al uh, eerder opgepakt. Goed, Mark Biedeman, dankjewel. Hij uh, blijft het uh, volgen, internationale media. U kunt trouwens ook uh, live die strijd om Tripoli volgen via onze website via nos.nl. Inmiddels is ook hier journalist Gerbert van der A. heeft het boek Gaddafi's Woestijn geschreven over Libië en over Kadhafi. Meneer van der A, Gerbert van der A, goedemorgen. Welkom goedemorgen. in de studio. Ja, de laatste uren van Gaddafi als leider lijken wel uh, te zijn geteld. Hoe snel zal dit gaan, denkt u? Kan het gaan? Ja, ik, ik was heel verbaasd dat het, zo, dat het zo snel ging. Volgens mij een week geleden ging ik er nog vanuit dat het echt maanden zou gaan duren. Ook omdat je bij de NAVO moeheid zag. En Gaddafi Militair toch nog steeds heel sterk leek te zijn. Ook in andere delen van het land. Dus ik ben heel benieuwd wat er, wat er nu gaat gebeuren. Wat je, wat je ook op andere, in andere steden in, in Libië de afgelopen maanden zag... was dat de opstandelingen een opmars maken. Een stad binnentrekken. En dat, dat er vervolgens inderdaad niet zo heel veel tegenstand is. Maar dan een dag of twee later een tegenoffensief uh, wordt, wordt gestart. Dus uh, ja, in Brega bijvoorbeeld, is die, die, die is de afgelopen maanden... die stad uh, is, is al twintig keer uh, van... Uh in, ja, gevallen en daarna weer terugveroverd en weer gevallen. Dus ja, ik denk nog niet dat het inderdaad uh, over is. Uh, nee, hoe, hoe, fanatiek, hoe fanatiek is de aanhang van, uh, van Gaddafi? Hoe getrouw moet ik eigenlijk vragen? Want ja, dat, dat, gaat dat... het zo met deze berichten dat dan ook mensen denken... nou, dan bekijk het ook maar? Of zal het zo makkelijk niet gaan? Nee, precies. Dat, dat, ik denk wel dat, dat dat een groot probleem is van Gaddafi. Dat iedereen om hem heen wel beseft van... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat het ook geen zin heeft om hem nog te, te blijven steunen. Dus uh, ja, heel veel vertrouwelingen zijn de afgelopen maanden al overgelopen. En het is natuurlijk een beetje laat om dan nu nog over te lopen... Maar... Ja, ik denk dat je beter nu alsnog over kunt lopen dan tot, tot, tot je dood doorvecht. En ja er zijn natuurlijk mensen van zijn familie, van zijn stam die, ja, die heel veel te verliezen hebben. Ook, ook de, de, de, de, de revolutionaire comités, dat waren een soort knokploegen die hij de afgelopen jaren om zich heen had verzameld. Die, die, ja, die, die ook gewoon mensen in elkaar sloegen. Uh, en ook hun familie en hun kinderen. En dat was de manier waarop hij uh, de mond dood maakte. Ja, de, de, tegen dat soort mensen is natuurlijk heel veel haat. En iedereen weet ook wie die mensen zijn. Dus voor dat soort mensen heeft het ook niet zoveel zin om over te lopen. Omdat die vervolgens uh, wordt er met hen afgerekend. Dus ja. ja, dat soort mensen kunnen natuurlijk nog lang verzet blijven plegen. En hoe schat u Gaddafi in, voor zover die in te schatten is? Want dat lijkt natuurlijk uh, heel vaak een ongeleid projectiel. Zal die... Uh, zich overgeven hij heeft uiteindelijk in zijn toespraak gisteravond mm -hmm. eerst gezegd: Nou, er is, er, er, zoveel opstandelingen zijn er niet. Ja. Later heeft hij toch gezegd uh, bereid te zijn te onderhandelen. Zou hij dat inderdaad willen doen? Of? Ja, volgens mij heeft hij altijd is wel hij straks gezegd, weg. gezegd dat hij wil onderhandelen, maar dat uh, ja, de, de, de opstandelingen wilden niet onderhandelen. En vervolgens waren er zo, zoveel voorwaarden dat, dat je het ook niet meer serieus kon. Kon nemen. Ja, ik denk dat als hij echt had willen vluchten, dan had hij dat uh, maanden geleden al, uh, al gedaan. Um, voor, ja, voor Toen waren de geruchten dat hij naar Venezuela was uh, gevlucht, waar Chavez uh, uh, ja. hem uh, wilde on ontvangen. Die hem nu ook nog als enige sterker. Ja, ja, ja, precies. Um, maar ik, nee, ik, ik denk dat het zijn eer ook uh, te na is om, om nu te vluchten. Ik denk dat, denk dat hij. Ja, tot, tot het einde wil, wil blijven strijden. En inderdaad, om in Den Haag te eindigen... Of, uh... nee, bedoel, hij, hij wil wel echt een martelaar worden, vermoed ik. Dus, ja. dus inderdaad, niet uh, laf jezelf overgeven. Hoe zal het dan gaan, uh, laten we maar even vooruitkijken, uh, stel dat zijn regime valt uh, binnenkort, hoe zal het dan gaan, want er is veel gesproken natuurlijk over Libië als dat, dat land dat verdeeld wordt door al die verschillende stammen, mm -hmm. zullen ze tot een soort eenheid kunnen komen? Ja, ja dat wordt, wordt een heel, heel groot probleem. De, de, de reden dat Gaddafi 42 jaar geleden die staatsgreep pleegde, ja, was omdat het op dat moment het oosten van het land de macht in, in handen had. De koning, eh, koning Idris die kwam uit de streek rond Benghazi. en De mensen in Tripoli eh, die, die waren heel boos... Dat, dat hun deel van het land ge, ge, ja, gediscrimineerd werd, gemarginaliseerd... Um, ja, dus daar zit wel heel, heel veel oud zeer Ik uh, kan, uh, kan me voorstellen dat die mensen in het oosten... nu de mensen in het westen weer, ja, uh, will, willet, uh, het betaald willen zetten op de een, een of andere manier. Van de andere kant ja, is iedereen natuurlijk blij dat Gaddafi weg is. Bedoel, die, die, die, die afkeer van hem werd wel door het ja, nationaal gedragen de afgelopen... 20 jaar, denk ik. Dus ja, dat kan ook wel weer voor een, voor een eenheid uh, zorgen. Maar uh, ik hoorde gisteren een interview met Dirk van der Wallen. een van de bekendste Libië-experts. Ja, die was daar niet optimistisch over. Nee. En u? Ja, nee, ik, ik eigenlijk uh, o, o, o, ook, ook niet. Vooral inderdaad omdat je die geschiedenis hebt. Hè, dat uh, inderdaad die koning 40 jaar geleden... die dan door de VN eigenlijk werd aangesteld... Ja, die zei toen ook... Uh, tegen de VN van, uh, ja, ik heb helemaal niet zo'n zin om uh, over het Westen te regeren. Ik wil gewoon de streek rond Benghazi en dat zijn mijn mensen. Maar al, al die mensen in Tripoli, die zijn ook allemaal veel te <laughs> Westers. En uh, die, die drinken wel eens wijn en zo. En uh, ja, daar ja, uh, hebben die mensen in het oosten ook allemaal wat, net wat religieuzer. Uh, de Sanusia orde daar kwam die koning uit voort. Een soort islamitische broederschap ja de, de, dus ja dat, dat, dat, dat soort ja, er zijn allerlei uh, uh, ja. Ver, ja, verschillen die dat die, klinkt niet die, als een eenheid nee, uh, uh, die, die nationale overgangsraad is die, zou die in staat zijn straks een normale politiek te voeren? Een soort democratisch bestel op te zetten? Ja, nou ja op zich klinkt het goed wat ze de afgelopen maanden hebben gepresenteerd. En hebben we ook wel een overgangsplan gepresenteerd. Hoe ze Libië willen, willen vormgeven. Maar het probleem is natuurlijk wel dat in die overgangsraad vooral mensen uit het oosten zitten... Uh, oud ministers, uh, oud ambassadeurs vooral. Dus uh, eigenlijk ook uh, voormalige col collaborateurs, om het zo maar te zeggen. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je het net zoals in Tunesië, dat, dat op een gegeven moment uh, de, de, de Libiërs ook gaan zeggen: Van wij willen deze mensen helemaal niet. Want die nee. mensen hebben ook allemaal bloed aan hun handen. En we willen echt geheel nieuwe, nieuwe leiders. Niet, niet mensen die onder Gaddafi hebben gediend. En dat is wel een groot probleem van, uh, van die huidige overgangsraad. Dat het al wel allemaal. Uh, ja, ik zeg nog maar een keer, voormalige co collaborateurs uh, zijn. Ja, maar goed, voorlopig is het ook nog niet zover. Het regime is nog niet gevallen van Gaddafi. Al lijkt het een kwestie van, uh, van uren eerder. Gerbert van der A, journalist en historicus, hartelijk dank voor de analyse. Graag gedaan. Rutte, eh, premier Rutte, is nog niet klaar met de Kamer... over de euro- en de schuldencrisis. Daar hoort u zo dadelijk meer over. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, er staat nu 50 kilometer totaal uh, in Nederland aan files... Dat is, uh, dat is niet zoveel, de meeste zijn korte dagelijkse files. Enige opvallend is op de A37 Hogeveen richting Knopend Holsloot. Dat is een landelijke file bij Koevoorde... tussen Nieuwlanden en Oosterhesselen, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Marcel Oosten. Bijna, nou nee, net kwart voor acht geweest. U luistert naar het Radio 1-journaal, Tom van Hek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zeg, vakantie, goedemorgen. Voor, vakantie voorbij. Ja, vakantie voorbij. Met, weinig files, maar de vakantie is weer voorbij. Ja. Goed zo, uh, dan gaan we de sport doornemen zoals ja. we dat uh, iedere ochtend doen. Um, zullen we maar met voetbal beginnen. Um, Twente, koploper. Ja. Uh, maak eens een goede indruk. Ja, het maakt een hele goede indruk. Speelde bij Herenveen afgelopen zaterdag. En die speelden ze werkelijk aan alle kanten van de mat. Twente is nog steeds behoorlijk op sterkte. En dat is meteen even de grote vraag. We hebben drie rondes gehad. We zien een klassiek beeld waarbij opvalt Feyenoord goed gestart is. Vitesse goed gestart is. PSV weer aangesloten. Ajax slordig als altijd. Dus het beeld is heel vertrouwd zeg maar. Maar de grote vraag is natuurlijk nog wel de komende negen dagen. Wat er zo allemaal op die transfermarkt al dan niet kan gebeuren. En wie daar nog versterking. In krijgt. En wie eventueel nog mensen kwijtraakt. En ja. Twente, ja, daar hangt ook nog steeds boven roeis en dat soort mensen iets. Dus dat moet je nog even afwachten. Neemt niet weg dat Twente, zoals het de laatste jaren steeds in slaagt, ook nu weer uh, prachtig van start is gegaan en volledig terecht de koploper is op dit moment. Ajax speelt dan gelijk, verliest de eerste twee punten tegen ja. VVV. Ja, dat ja, is het. Uh, wat, wat zegt de boer daarover? Het oude euvel, ja, niet goed uit de kleedkamer gekomen. Uh, Eén krant schreef al, uh, als je daar nou iemand van is, dan ben je dat als trainer zelf. Dus dat, dat moet je je dan zelf ook een beetje aanrekenen. Het is een oude euvel van Ajax, speelde zo'n wedstrijd van ach, het zal hier toch niet uh, zo'n vaart lopen vanmiddag. En dat liep het uiteindelijk wel. Ze mochten uiteindelijk blij zijn dat ze nog een puntje weghaalden na een 2-0 achterstand. Ajax heeft een sterk team hoor, laat dat helder zijn. Is ook echt een van de grote favorieten voor de titel. Maar zal dat euvel van dat, die gemakzucht toch echt van zich af moeten schudden? Want anders lopen ze nu alweer te veel averij op, want Twente zal voorlopig nog wel even doortrekken, ook gezien het programma gezien. Dus, uh, en ik verschat zelf in dat wie er ook kampioen wordt, het aantal verliespunten zal lang niet zo hoog zijn als volgend jaar, want de verschillen zijn eerder groter dan kleiner geworden tussen de top en de rest. De top steekt er dus echt bovenuit. Ja, uh, steekt er echt bovenuit. Dit ja. seizoen al. Oké, okay, goed. Wie heeft het nog over Totilas? We ja, hebben Adeline de Cornelissen. Ja, het is inderdaad uh, waar iedereen uh, dacht, die miljoenentransfer. en daar hebben we het een keer niet over voetbal, maar van het paard Totilas naar de Duitse raad dat dat ook het einde zou zijn van de suprematie van uh, Nederlandse ruiters in de, in de dressuursport. Maar we hebben inderdaad Adelinde Cornelissen met Praxival, die uh, op prachtige wijze twee uh, gouden medailles haalde dit weekend, individueel, bij de EK dressuur. En tot die last, Ja, dat hele dure paard werd vijfde en zelfs nog lager in de andere proef. Dus, uh, ja, veel mensen en ik zeg eerlijk dat ik daar zelf ook een beetje bij hoor dacht altijd van, nee, ja, als je het beste paard hebt dan zal het toch niet zo ingewikkeld zijn. Zo maar makkelijk dat, dat, is het niet, nee. Maar zo makkelijk is het dus niet. Het is echt paard en ruiter die samen die combinatie vormen. Het is een jaar voor de Olympische Spelen. Iedereen rekent zich al rijk. Maar de Britten komen eraan. Totilas en Raad zullen ook een jaar door oefenen. Dus wat dat betreft garandeert het niks. Maar Adeline Cornelissen heeft wel een fantastisch weekend en is eigenlijk al een hele lange tijd heel goed bezig. Dus wat dat betreft, eerst hadden we Van Gunsveen, toen hadden we dan Edward Gal met Totilas en nu hebben we Adeline Cornelissen met Parsifal. Juist. Goed, die koesteren wij. Onthouden namen, ja, niet verkopen. Dat heeft als daar gauw ja. dicht gaat. Ja, dat, dit jaar houden we dat, uh, het paard wel vast. Dat schijnt wel uh, algemeen aanvaard te zijn. Goed zo. Uh, goed je weer te horen, Tom. Oké. Okay. Tot morgen. Hoi. Dan naar premier Rutte. Je moet vandaag aan de Tweede Kamer maar weer eens uitleggen hoe het nou precies zit met de afspraken die met Finland zijn gemaakt. Want de Finnen hebben een onderpand bedongen voor hun lening aan Griekenland. Tot verrassing van zo ongeveer iedereen, inclusief de premier. Politiek redacteur Hans Andringa is hier. Hans, even naar vorige week twee dagen debatteren in de Tweede Kamer over de lening aan Griekenland. Leek het rustig. Wat wil de Kamer nog? De Kamer wil nu weer eens een keer precies weten... wat er nu is afgesproken, in dit geval met Finland, over uh, die lening. Want, ja, dat precies, dat is een, een woordje, steeds wordt het maar niet precies. Hè? Uh, nee, het is blijkbaar heel lastig om die afspraken... die op 21 juni gemaakt zijn tijdens die Eurotop... om daar nu precies achter te komen wat daar is afgesproken... en wat precies de gevolgen daarvan zijn. Want uh, destijds is he, die 21 juni is al wel gesproken over... dat de Finnen mochten gaan onderhandelen... met. Grieken, maar uh, ja, iedereen had daar een eigen gedachte bij, van wat dat dan uh, zou moeten zijn. Uh, toen vorige week dan de details naar buiten kwamen, dat Finland cash geld op de rekening gestort zou krijgen als onderpand, terwijl bijvoorbeeld premier Rutte nog dacht dat ze een eiland als onderpand zouden, zouden krijgen, een Griekse eiland, ja dan merk je toch wel dat ook de Kamer heel onrustig wordt van wat is hier nu precies aan de hand. Ja, klinkt ook een beetje als... Uh... Als autohandel, om daar niet te denigreerend over te doen, maar goed. Wie gaat die 1 miljard betalen dan? Want de Grieken hebben geen geld. Nee, de Grieken zijn blut, daarom gaan we ze geld lenen. Dus eigenlijk moet dat geld dan uit Europa komen. Uh, ja, ook daarvan is niet helemaal duidelijk hoe dat dan zou moeten. Maar ja, je kan je voorstellen dat een deel van die leningen die de andere landen geven... dat die dan eigenlijk op die Finse bankrekening komen... ter waarde ongeveer van het Finse deel daaruit. Dus het geld uit Nederland kan naar Finland gaan. Ja, ja, precies. Dat zou ja. kunnen. Ze, ja. Hebben Rutte en de Jager daar al iets over gezegd dan? Nou, zij benadrukken heel erg dat er nog geen deal is... De afspraak ligt er nog niet, want zolang niet alle landen het eens zijn... over wat de Finnen hebben afgesproken, is er geen afspraak. En daar ligt meteen het probleem. Die Finse regering die ligt nogal onder vuur van uh, mensen die uh, sceptisch staan in Finland... tegenover deze lening, dit hele circus. Uh, zij hebben dat onderpand juist nodig om de meerderheid van het parlement te overtuigen... dat het toch goed is om die lening te geven en dat dat ook kan. Uh, ja, en als de andere landen daar dan niet mee instemmen, dan uh, hebben de Finnen weer een probleem. En dan gaat misschien die hele afspraak, die hele deal van 21 juni... op de eurotop om Griekenland te redden en onze euro... Uh, die komt dan op losse schroeven te staan. En daarmee is dus de euro niet gered en de Grieken niet... en zitten we nog steeds tot uh, over onze oren in de problemen. Voor het oplossen van de schuldencrisis is uh, politieke stabiliteit nodig. Eensgezindheid in Europa. Ik hoor het je zeggen. Hoe komt dit over, denk je? <laughs> nou, dit is gewoon uh, erg rommelig. Uh, de oppositie spreekt over een puinhoop. Het blijkt dat de Europese landen, uh, de Europese leiders, absoluut niet weten hoe ze dit nou echt goed moeten aanpakken, dat die euro gered wordt, dat uh, de financiële markten daar weer vertrouwen in krijgen, dat dat goed komt met die euro. Ja, tot dusver is het een beetje doormodderen, en vandaar dat de oppositie en vooral Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66 zij steunen het minderheidskabinet Rutte, zij zorgen voor die meerderheid... dat Nederland in elk geval uh, kan zeggen van wij gaan die leningen wel geven... ja, die uh, voelen zich natuurlijk ook erg uh, onzeker, ongemakkelijk worden... bij deze gang van zaken. Dus Rutte moet uh, vandaag een brief schrijven aan de Kamer. Wat is er nu precies afgesproken? Wat zijn de gevolgen daarvan? En zo niet, dan is de kans groot dat hij opnieuw weer naar de Tweede Kamer moet komen... voor tekst en uitleg. In ieder geval dus uitleg nu opnieuw in een brief door uh, premier Rutte. Hans Handrik, graag. Dank wel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Michael de Smit. Over uren voor de journalisten en verslaggevers van internationale nieuwszenders: Al Jazeera, CNN, Sky News. Ze deden zo goed en zo kwaad wat ze konden om een live verslag te doen van de inname van Tripoli door de opstandelingen. Een opvallend beeld op Sky News. Daar was te zien hoe verslaggever Alex Crawford met de opstandelingen Tripoli binnentrok. Vrijwel alle nieuwszenders is de juichende menigte op het Martellarenplein te zien. Sarah Sidner, verslaggever van CNN, meldt op Twitter dat het centraal gelegen plein inmiddels leeg is. Er zijn namelijk geruchten dat eenheden van Gaddafi's leger op weg zouden zijn naar dat plein. En zoals zo vaker bij dit soort gebeurtenissen doen er talloze geruchten de ronde. Op Twitter circuleerde vannacht nog het gerucht dat kolonel Gaddafi omgekomen zou zijn. En volgens Al-Arabia zou hij in een ziekenhuis in Tripoli liggen. Vooralsnog is het onduidelijk waar Gaddafi zich op dit moment bevindt. Ontwikkelingen in Libië hielden ook Nederlandse politici tot vannacht laat wakker. D66-leider Alexander Pechtold vroeg zich vannacht op Twitter af... of de Syrische president Assad ook naar de beelden uit Libië zat te kijken. Met van haar politicus Diederik Samson twitterde kippenvel. Maar hoe loopt dit af? Dan nog enkele koppen in de Nederlandse ochtendkranten. Gaddafi kansloos in spits... Slag om Tripoli in volle gang, koptrouw. En Gaddafi wankelt, staat er op de voorkant van de Telegraaf. De Volkskrant brengt het met einde-regime Gaddafi iets stelliger. En nog ander nieuws in de kranten, natuurlijk. En in de media. In de pers een uitgebreid artikel, bijvoorbeeld over Schiphol. De krant kreeg, een kijkje, kreeg een kijkje achter de scherm bij de koninklijke Maréchaussee wordt beschreven hoe een jonge Turk Nederland wordt uitgezet. Hij heeft zes jaar illegaal in ons land gewoond. De jongen is een van de duizend mensen... die jaarlijks begeleid Nederland moeten verlaten. Met andere woorden, er vliegen begeleiders met hem mee... om er zeker van te zijn dat hij zijn bestemming bereikt. Dat is ook een Georgische man die een zogeheten bodycuff krijgt... zodat hij niet kan tegenstribbelen. Met tranen in zijn ogen loopt hij onder begeleiding naar het vliegtuig. krijgt ook nog een laatste Hollands souvenir mee. Een pakketje witte boterhammen met kaas en een pakje appelsap. Op de voorpagina van het AD een klein artikeltje over een vrouw die zaterdag in paniek de politie belde dat ze op dat moment aan het spookrijden was. Ze reed op de A15 ten zuiden van Ridderkerk toen ze merkte dat er toch wel heel veel auto's met hoge snelheid op haar afkwamen. Het incident liep zonder grote gevolgen af, een rijstrook werd afgezet en de vrouw is uiteindelijk door de politie van de weg gehaald. Een onwaardig diploma en een studieschuld. Ex-studenten van In-Holland voelen diepe schaamte voor hun flutdiploma. Ex-studente Barbara doet in metro haar verhaal. Ze heeft geen zin om haar diploma met maatwerkprogramma's in waarde te herstellen en zet het ook niet op haar cv. Maar die studieschuld die moet ze gewoon betalen. Ook al is haar diploma niks meer waard. Op de voorpagina van de Telegraaf is een foto te zien van prinses Amalia. samen met haar oma, koningin Beatrix. Ze waren gisteren aanwezig bij het EK Dressuur in Rotterdam. Koningin genoot zichtbaar van de overwinning van Amazona Adelinde Cornelissen. Al waren haar ogen bedekt door een grote donkere zonnebril. Een gevolg van een staaroperatie eerder deze week, zo suggereert de krant. Staat in de ochtendbladen, dit geval dus in de Telegraaf. Meer over de strijd in Libië hoort u na acht uur. We proberen weer contact te krijgen met onze verslaggevers daar. Hans-Jan Melissen en Thomas Edbrink. Ze zijn op weg naar Tripoli of al in Tripoli. In ieder geval krijgt u het laatste nieuws. Deskundigen hebben we ook. Gerard van der A, historicus en journalist is hier. En ook met Kees Homan bespreken we de situatie daar. En dan gaan we het vooral hebben over de militaire strategie... van zowel de opstandelingen als de NAVO. Want de NAVO is het mandaat ver te buiten gegaan. Homan. Hij is Homan is oud-militair en militair deskundige. Van hem hoort u dus onder andere meer na 8 uur.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 Dit is Radio 1.